Sarkozy heeft zijn campagne voor de presidentsverkiezingen stilgelegd. Alle scholen in Frankrijk houden vandaag een minuut stilte... om de slachtoffers van de aanslag te herdenken. In Kropswolde in Groningen woedt een grote brand in een boerderij. De bewoners zijn nergens te vinden. De brandweer vreest dat ze nog binnen zijn... aangezien er twee auto's voor de deur staan. De melding van de brand kwam vannacht rond half 1. Al snel bleek dat de boerderij niet te redden is. Maar het is volgens een woordvoerder nog te onveilig om het pand binnen te gaan. Het kan nog uren duren voordat de brand in Kropswolde is geblust. Het weer vannacht op veel plaatsen vorst aan de grond. Overdag eerst mist, later veel zon. Het wordt tussen de 10 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Een goede nacht. Welkom in het tweede uur. Zonder diploma van school gaan. Als ouder is dat zo'n beetje het laatste dat je voor je kind wilt. Maar zijn jongeren die vroegtijdig school verlaten echt zo slecht af. Barbara van Wijk van het ICBO onderzocht het. En verslaggever Maarten Hacht die zocht de dropouts op. Uh, Patrick. Zou jij misschien uh, portaal willen doen vandaag? Maandagmorgen vroeg in de lunchroom van het activerium. Zeg maar het werkplein van de gemeente Apeldoorn. Begeleider Carolien van de Heuvel verdeelt de taken onder de cateringmedewerkers van vandaag. Stuk voor stuk jongeren, zonder werk en zonder diploma. En Pascal, wil jij koud doen vandaag? Oké, succes. Het is net uh, acht uur geweest. Zijn we eigenlijk compleet? Nee, er ontbreken er twee helaas. Eentje die dacht van ik slaap heel erg lekker en ik heb vandaag niet zo goed geslapen, dus kom ik vandaag niet. Dat is jammer, want we hadden wel op hem gerekend en die andere is waarschijnlijk verslapen, want we hebben nog niks gehoord. Kan dat zomaar? Dat kan niet zomaar, maar het is natuurlijk wel een, een uh, leertraject voor hun. Dat ze zich wel aan regels moeten houden. Als dat niet gebeurt, dan wordt er over gesproken. Wordt er weer over gesproken, weer over gesproken. En op een gegeven moment, als het echt niet gaat, dan... Uh, dan moeten ze uit het project? Niet direct, maar dan, dan wordt er eventueel met hun uitkering... Uh, ze hebben een uitkering en daar kun je maatregelen nemen. Ja, dat kan. Pascal, dit is het pakman. Mm -hmm. Uh, als je goed op de datum wil letten. Pascal is 24 jaar en een drop-out, want hij verliet 7 jaar geleden zijn opleiding, zonder diploma. En dat begon met problemen thuis. Ik heb een koksopleiding gedaan. Ja, op mijn 16e begon ik al met blowen. Ik stopte met school. Dat had te maken met de verslaving en zo. En uh, ja, Je wordt er gewoon heel passief van. Ja, uiteindelijk ben ik uh, in de gevangenis komen te zitten voor meerdere geweldsdelicten onder invloed van alcohol. De weg terug duurde lang voor Pascal. Pas nu, zeven jaar en veel afkickpogingen later... is hij clean en klaar voor een nieuw leven. Bij heb. daar is het wel gelukt. Ik ben daar tot geloof gekomen. Ik ben gedoopt, afgelopen jaar getrouwd. Het ontbreekt alleen nog aan een baan en een diploma. Het werken in de lunchroom moet hem daarbij op weg helpen. Nou, ik vind het heel fijn dat ik hier een diploma kan gaan halen. Structuur opbouwen, werkritme... Daar ben ik heel blij mee. Koen is op de beursvloer een koffieautomaat aan het schoonmaken. Elke dag uh, moeten ze bijgevoerd worden schoongemaakt. Koen is nu 23 en hij verliet zijn opleiding op zijn 16e, ook zonder diploma. Toen uh, mocht je vanaf 16 jaar van school af, dus eigenlijk konden ze weinig doen. Ik wou gewoon gaan werken. Ik, denk, uh, ik kan geld verdienen, maar dat viel dus tegen. Ik heb heel veel verschillende baantjes gehad, maar er zat niks bij wat ik echt leuk vond. Ik kwam hier in een magazijn terecht uh, ja, en uiteindelijk moest ik eigenlijk bij de slachterij gaan werken. Maar dan, nou, dat vond ik helemaal niks natuurlijk. Toen wist ik het niet meer zo goed. Dus kwam ik hier terecht. Koen vroeg een uitkering aan, maar kreeg die niet zonder meer. Nou, als ik uh, dit niet aangrijp, dan, uh, dan zit ik zonder geld. Want dan zegt de gemeente ook uh, uitkering uh, ja, stop. Dan, dan stopt de uitkering, denk ik, ja. En dan is het enige perspectief de slachterij. Ja, ja vrees me wel, ja. Ik wil wat van mijn leven maken. En daar kwam je pas later achter. Ja, dat besef ik gewoon een beetje laatje. Ja. Ik ben uh, alleenstaande moeder geworden van twee kindjes. Dan moet je toch de taak van moeder op je nemen. Dus ja, dan uh, kom je thuis te zitten, ja. Priscilla was 18 jaar oud toen ze moeder werd. Schoolverlaten was niet meteen een probleem, haar vriend verdiende de kost. Maar toen ging ze bij hem weg. En Toen ik er alleen voor kwam te staan, uh, het was vaak uh, gewoon thuis zitten, niks doen. En totaal geen ritme erin. Geen werk? Nee, geen werk, nee. Dat wilde niet, zonder diploma? Nee, dus zonder diploma dan uh, kom je bijna nergens aan de slag. Of je bent te oud. Nu is Priscilla bijna klaar met het traject in de lunchroom. En ze heeft inmiddels gesolliciteerd. Bij de Albert Heijn. Oké, okay, als? Ja. Als kassa-medewerker. Ja, dat zal ze zeker goed doen, maar ze heeft veel meer in de mars. Dus misschien kan ze in die winkel dan nog wel uh, de bedrijfsleider helpen. Carrière maken. Dat lijkt me goed, plan voor haar. Dat verdient ze echt. Ja. Een reportage van Maarten Hag. Hij onderzocht of er een leven is zonder diploma. En daar praten we dit uur over door. Misschien bent u zelf al ooit zonder diploma van school gegaan. En dat kan zijn om verschillende redenen. Misschien waren er commerciële motieven. Wilde u in een bedrijf gaan werken bij familie... of een eigen onderneming opgestart tijdens het, uh, het naar school gaan. Of misschien had u zelf te maken met gedragsproblemen... of tegenvallende schoolprestaties... Pre die u heeft doen besluiten om van school te gaan. Of misschien waren hele andere factoren... waar u toch van school bent gegaan zonder diploma. Misschien bent u uh, ja, ziek geworden... En kon u de opleiding niet afmaken? Belt u op 0800 1121 om mee te praten over dit onderwerp. Het telefoonnummer is 0800 1121.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 Ripple back the coast, those lies and deception Back to nothingness, like a week in the desert House in Dit is een Nacht. Better be home soon. Maar we praten over uh, vroegtijdig school verlaten. Iedereen kent voor iemand in zijn omgeving... of heeft er misschien wel zelf mee te maken gehad... dat er op een gegeven moment een bepaalde keuze in je leven komt. Een kruispunt waarop je zegt... ja, ik moet toch school gaan verlaten om een bepaalde reden. Aan de telefoon heb ik uh, Daan. Goeienacht. Goeienacht. Je hebt zelf in uh, 2001 uh, een keuze gemaakt he, om uh, school te verlaten. Ja, ja, ja niet zo heel vrijwillig. Maar het uh, was wel de beste mogelijkheid voor mij tot dat moment... Want, want wat voor, wat voor uh, soort school zat je? Ik zat toen al op de MAVO. Oké. Okay. Dat bestaat voor mij niet meer, maar dat had je toen. al? Tegenwoordig geen Ja, ik zat toen op uh, HAVO. Ja. Dus, uh, dus uh, vanaf de basisschool was dat mij aangeraden via uh, ik, groep 8. zo'n als het goed is. Ja, dat is CITO-toets. Dat was mij uh, dat aangeraden, maar ja, elk jaar ging ik, een, uh, ja, ik zeg maar een stapje lager. Ik ging er wel steeds door, maar ik was niet te motiveren. En... Dat is wel een heel groot probleem bij mij, nog steeds. En, en, en in, in welk jaar uitte zich dat vooral, dat je, dat je heeft toen heeft besluiten om een keuze te maken? Ja, Eind toen ik naar de derde klas ging, van de MAVO, toen was ik van twee HAVO naar drie MAVO gegaan. Huh -huh. Daar had ik me wel gered. En toen wist ik wel van ja, dit, dit, dit, dit, dit, dit is gewoon niet voor mij. Ik moet gewoon iets gaan doen met mijn handen, met mijn lichaam, met mijn, met mijn geest. Ja, ja, ja. Dat was een probleem, want je bent natuurlijk leerplichtig. En toen zelfs met de school, uh, ik kwam ook, ook, ik ging gewoon rustig, uh, s'ochtends thuis lekker thuis weg. Ze dus mijn ouders dachten dat ik een school ging. Maar dan fietste ik naar het bos en ik ging de stad in. En, uh, en dus, nee, toen ja, ja, uiteindelijk uh, ja. is het met de school besloten dan uh, Ja, maar jij trok, echt je eigen, jij trok echt je eigen pad aan. Ja. En, en, en waarom had je geen motivatie dan? Want, want hetgeen ja, wat jullie, ja, dat is heel moeilijk, maar ik, ik zag het nuts niet van in. En ik het is natuurlijk een heel belangrijke opleiding, zeker mm -hmm. tegenwoordig. Mm -hmm. Maar het was gewoon niet aan mij besteed. Ik had misschien veel beter een, een technische, of ja, een technische een, een opleiding kunnen doen met de handen. Ja. Maar dat, dat, dat, had, dat had eventueel daarna gekund, een jaar later misschien, als je klaar was met de MAVO. Of het, uh... Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, het brak me gewoon een motivatie. Thuis was het niet altijd al te best. Dus ja, dan ga je toch een beetje je eigen, je eigen weg kiezen als je het ook voor jezelf moet doen. Ja, ja. En, en hoe, was die, hoe was dat moment dan dat je, dat je daar met school over moest praten? Want dat moest je waarschijnlijk ook allemaal zelf doen dan. Ja, ja en met mijn ouders dan natuurlijk. Nou ja, zagen het ook niet meer zitten. En aangezien ik al, dus ik was van de HAVO, had ik uh, het eerste jaar in uh, Halen op school. Het tweede jaar ook een andere school. Toen uh, ging ik naar de MAVO. Toen weer terug naar de eerste. Dus ik had, in het vierde jaar had ik vier scholen gehad. Hm. Nou, toen zijn we naar de, de school geadviseerd naar de onderwijsinspectie te gaan. En dan om te vragen of ze me uit wouwen schrijven. Omdat je nog leerplichtig bent. Dus dan kan het alleen via hun, anders zouden die ouders nog een boete kunnen krijgen. En jij. Uh... Yeah, yeah. nou, Zo is dat gebeurd. Ja, dat is zo gedaan. En zo uh, ben ik op mijn, uh, ja, ne op mijn 16e ja, net voor mijn 16e school gegaan. Ja, en wat, be wat ben je toen gaan doen? Wat kon je toen al ergens ja. aan de slag? Ja, dus ik uh, dacht, nou ja, nu begint mijn leven lekker. Ik ga lekker uh, over de fiets niet kijken. Nou, daar was mijn vader dus niet zo echt mee eens. Die, uh, thuis was de regel, of je werkt of je gaat naar school. Ja, ja. Nou ja, op je 15e nee, is niet veel werk. Een beetje de supermarkt in, in de en de doen. En toen uh, hebben ze bes hebben besloten dat uh, ik naar Zuid-Afrika ging, met de broer van mijn vader. Naar een uh, kwekerij ja. in Johannesburg. Ja. Nou, dan ben ik daar twee jaar heen geweest. Nou, dat leek me nog een hele trip dan. Uh, dat dat ja, is wel iets, iets moois, denk de ik. Mijn leven. Ja. Dus je, vond ik het Ja. Dus je werd op het vliegtuig alleen gezet. Je was uh, 16 jaar, 15, ja. 16. En je ja, ging naar, je vast, ging naar ik Afrika bleef, uh, en daar ben ik opgehaald door mijn oom. En ik heb daar uh, twee jaar moeten zwoegen. Ja. Hoe was die tijd daar? Heb je daar veel ja, geleerd? Ik, ja, ik vond het fantastisch. Het was gewoon een soort vrijheid, dat je... Dat was hard werken, maar vrijheid. Niemand, je gewoon je werk deed, dan kon je s'avonds doen wat je wou. Ja. En dat is wel iets wat ik... Hoe goed, maar ja, op een gegeven moment moet je weer terug naar Nederland. Je mag daar ook weer niet te lang, zo zijn weer aparte regels voor. Maar je, maar je vond het niet moeilijk om je ouders te verlaten om twee jaar naar Afrika te gaan? Nee, nee. Ik heb daar echt geen moeite mee gehad. Echt, ik had echt mijn eigen weggetje. ja mijn eigen doen en uh, niemand die om op de vingers stikt en, en niemand die erover zeurt. Uh, nou, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, daar wordt, uh, wordt ook niet op je vingers gekeken. Ja, toen kwam ik terug in Nederland, toen wist ik nog niet wat ik moest doen. En toen ben ik uh, dienst ingegaan. Oké, okay, toen was je 17, 18 jaar? Ja, net voor mijn 18e ben ik dienst ingegaan. Ze, zeven, half, toen ben ik voor de keuring gegaan en uh, twee maanden later was dat ik, uh, ben ik opgeroepen dan. Of mocht ik komen, was de plekje En toen heb ik tot uh, contract van vier jaar gedaan, dan heb ik helemaal uitgediend. En daar heb ik er toch wel wat bij geleerd. Ja, want was in dienst kon je daar wel gewoon, eh, om het zo maar te zeggen, je ei kwijt? Ja, op zich wel ja. die wordt natuurlijk ook wel geleefd, maar ik zat er bij de infantrie. En het is ja, je wordt, je wordt afgeleefd ook. Hm. Dus als je er s'avonds klaar bent, dan denk ja, je, je, je, eigen, je, je eigen fitheid gaat ook wel weg. Ja, en, en... Je, wordt, ja je, je hoeft zelf minder na te denken, laat ik het zo zeggen. Er ah. wordt voor je gedacht heel veel. Ja. Maar wat, wat heb je daar vooral geleerd in dienst? Heb je daar bijvoorbeeld discipline is dat je bijgebracht of ja, ja, juist concentratie? Ja, ja. Of? Ja, concentratie en discipline. Ja, discipline had ik, heb ik moet ik zeggen dat ik anders nog wel hard, want ik wou mijn eigen dingen altijd, dat deed ik ook wel. vond ik zelf ook, maar overal, ja, concentratie, dus één ding tegelijk. En uh, voor dat ding moet je ook maar gaan dan. Hm. En niet van de hak op de tak. Ja. En dat uh, gedaan. En Toen heb ik daar ook nog uh, mijn rijbewijzen gehaald, mijn vraag ga en toen ben ik uh, weer teruggegaan naar Zuid-Afrika. Echt waar joh? Ja. Na ja, naar je oom toe? Ja. Zo. En, en, en, en toen ben ik daar uh, ook gaan werken voor uh, pri uh, Ja, hoe noem je dat? Hoe, hoe zei dat noemen? Uh, uh, ja, uh, ja, het zijn geen huurlingen, maar ook op de vrachtwagen daar en dan transporten doen voor je uh, organisaties. Ja, yeah. ja. Dus dat trok jou toch al uit Afrika. Om daar steeds ja, naartoe steeds. te gaan. Ja. Ja, dus, uh, ja, ik moet zeggen, uh, Mijn oom heeft er altijd al gelezen. Dus ik kwam er al, al, al heel vanaf. Af aan ging, maar dat is ook eigenlijk de enige verkoopsland waar ik ook ben geweest. Ja, ja. Op België vang ik het een keer naar. Nou, dus... Want hoe lang heb je daar toen mee gewerkt toen je daarna terug bent gegaan naar dienst? Ik ben je, je... Ver, de, tot uh, anderhalf jaar geleden. Want ik ben nu weer anderhalf jaar terug in Nederland. Dus... dus je hebt al een uh, heel wat jaartjes uh, gewerkt. Ja. ja, en ik moet zeggen, dat is een mooie tijd geweest. Maar ja, je kan ook niet te lang, want anders zit je in Nederland met je. Met de paspoorten en dingen. Je mag niet te lang weg zijn in principe. Nu heb ik niet zoveel bindingen hier, dus dat maakt ook niet uit. En zo te horen zit je nu ook op de vrachtwagen? Ja. Ja, dat is toch ook wel misschien wel weer een nadeel. Dat je je gewoon niet afmaakt. Er is weinig Ja. Want zit je dan wel eens te denken als je zo aan het sturen bent en je ziet die lange wegen en die streepjes aan je voorbij trekken... ...van ja, ik zou eigenlijk ook wel eens wat anders willen? Ja, absoluut. En wat komt er dan wel eens in je, in je hoofd op? Wat zou je dan ja, graag... Ja, kijk, af en toe zou ik ook eens een keer... Uh, ja, zeggen, ik wil niet zeggen een koolbaan, maar een, een, een normale baan. Dus met regelmatig, regelmatige werktijden bedoel je? Ja. Oh. Dat, is een beetje, ja als je, dat is toch iets moeilijker. Kijk, ik, het leren van mij is sowieso moeilijk. En ik heb bij dat ik heel de dingen in de dienst heb kunnen halen. Mm -hmm. Maar zoals, ik heb ook mijn gevaarlijke stoffen in dienst gehaald. Maar de... Ja, in de, de herhaling, dat moest verlengd worden, dat heb ik weer niet gehaald. Want ik kon gewoon niet, ik kon niet in die klas zitten. Nee. Het was toch weer heel anders. Ja. Ja, dus nu, zijn we, nu ben ik zelf bezig met, uh, om toch maar te emigreren. Te emigreren naar Afrika toe? Ja. Want daar zijn de, de regels dan wat minder strikt. Wat betreft uh, regels rond vrachtwagens en rijden op de weg. Uh, ja, dat ik, ook wel. Ja. En ik, ja, ik heb natuurlijk mijn oom en het scheelt ook hè, dat ik familie heb. Ja. Maar ik vind ook het leven daar, ja, het is wat. Uh, aan en de ene kant die is het natuurlijk. Die, die, die, uh, toen ik klein was, wist ik al als blanke, was je de koning. En dat is ook wel heel erg veranderd. Maar die is ja, die, die, die is, uh, hoge criminaliteit en zo. Maar ja, voor mij uh, is een beetje het avontuur. Dat mij gewoon echt trekt. En wat, uh, ja, maar je, je, zou dan echt weer willen gaan, gaan werken voor je oom. Dus je gaat dan weer in de, de rozenkwekerijen aan de slag. Ja, ja, dat is wel mijn eerste instantie. En dan uh, verderop maar kijken wat het is. Ja. Wat mooi hoor, je gaat gewoon emigreren dan straks. Dat is, dat is heel wat, joh. Ja, dat is zeker wat. Maar i, i, i, i, sommige mensen moeten er zo lang over besluiten. En voor mij, als ik mezelf mijn werkende leven kan herinneren, ben ik meer daar geweest dan in Nederland. Ja. Want je hebt verder geen mensen om je heen waar je mee hoeft te overleggen of je daar naartoe kan gaan? Nou ja, ik heb mijn ouders natuurlijk en zo, maar ja, die hebben mij zeg maar, toen de tijd al zelf erheen gezet. Omdat mm het -hmm. hier ook niet ging. Kijk, nu heb ik gewoon die, ja, de knoop doorgehaakt om te zeggen. Ja. En wanneer, wanneer ga je? Wanneer is de planning om... Uh... De planning is gaan om uh, eind november. Ja. Eind november. Ik moet hier nog dingen, ik moet daar nog uh, in laten schrijven met visums en dingen. En, permanente. En, ja, En je hebt gewoon daar uh, huisvesting, je kan daar gewoon uh, intrekken en je kan lekker ja, aan werk ja. gaan? Ja, ik ga, ik ga gewoon uh, ja, kost een kostige inwoning op de, op de boerderij, zeg maar. Ja. En wat is nou het grootste verschil? Want je gaat uh, toch al grotendeels hetzelfde werk doen. Je gaat ook op de vrachtwagen rijden. Wat is nou het grootste verschil tussen Nederland en Afrika? Ja, maar, op het gebied ja. van je werk? Temperatuur. De temperatuur, ja. Gewoon het lekker ja, zonnetje. De, uh, ja, de cultuur ook. Het hangt ook van waar je komt. En ene, het is, uh, ik moet zeggen, veel gemoedelijker. Aan de ene kant. En aan de andere kant is het uh, misschien wel veel gevaarlijker. Want er is nog een hoop haat tegenover het in sommige delen. Ja. Maar ik vind ja, het, is het avontuur ook wat me lokt. Gewoon met alles er naartoe gaan wat je hebt en uh, het daar maar uh, kijken hoe het, uh, hoe het loopt. Ja. ja, mijn vader zei ook al, hij zegt, als je twintig jaar eerder was geboren, hij zegt, dan, had je nog, uh, hij zegt, dan had je nog met je achtergrond als huurling aan de, aan de gang gekund. In die ja. tijden daar zo. Ja. Ja. Hij zegt, dat is wel voorbij, hij zegt, maar dat is, uh, ja, dat is misschien wel geen wat mijn trik, ja. ja. En toch dan uiteindelijk door diensten een beetje gevormd. Hè? Dat is dan toch een hele belangrijke periode geweest als je dan terugkijkt. Ja. Ja, ik vind het ook heel raar dat ze de, ja, de dienstplicht niet afgeschaft, maar de opkomstplicht is afgeschaft. Hm. Ik, vind ook, ja, ik vind dat ook gewoon, je moet een dienstplicht doen, vind ik. Omdat het gewoon dat heel, goed, go heel goed voor ja. iedereen zou zijn, bedoel je? Ja, en als je dat niet doet, dan is het net zoals Duitsland, dan doe je gewoon een sociale dienstplicht. Dan ga je in een ziekenhuis werken maar, ofzo. Ja. Ja. Ik denk dat het heel goed is voor, ook, om, om je kijk op de wereld te verbreden. En voor mensen zoals mij, als je dan, ja, je hebt nooit veel geleerd en je kan nooit veel leren, maar daar krijg je wel een mogelijkheid. Ja, en een stukje mentaliteit. Mat, ja. ja. Want kijk, ik heb er vier dagen gezeten en ik heb vier jaar uh, ja, op de hei geslapen, huizen in geschopt en, en, en, en dat soort dingen goed. Niet? Dus het is wel niet dat ik zeg van, uh, als ik nu bij een normale baas ga, dan kan je niet zeggen, nou ja, ik kan je deur in schoppen en uh, en uh... en nee, nee, dat is precies. Dan gaat, kijk je ook heel raar aan. Hé ja. Hey Daan, ik wens je heel veel succes als je gaat emigreren naar Afrika. Ja. En, dankjewel. En uh, bedankt voor het uh, inkijkje in jouw leven. Mooi om zo te horen hoe het, uh, hoe het jou uh, vergaan is. En heel veel plezier. Ja, En een, ja, een, en, een goeie ja. en een goede nacht nog, werk ze. Ja, dankjewel. Hè. En u kunt ook reageren op de uitzending. Belt u 0800-1121. Heeft u zelf vroegtijdig school verlaten? Heeft u uh, geen diploma uh, van de middelbare school bijvoorbeeld of van latere opleiding? En ja, hoe, hoe zijn die keuzes gemaakt? Hoe is het u uh, vergaan? Uh, belt u 0800-1121. How my life would be. I'm asking now, answer A yes, A. Barry en Second Best in Dit is de nacht. En ook zij heeft verschillende keuzes gemaakt in haar leven. Ze heeft gewoond in Bonaire. Daar gewerkt in een hotel. En had zoiets van, nou, ik wil eigenlijk toch wel wat meer gaan doen met de muziek. Is vervolgens naar Nederland gegaan, kwam met de juiste mensen in contact. En is toen uh, een uh, album gaan maken. En dat uh, is uh, onlangs uh, uitgekomen. Je hoort de Second Best van Chris Barry in Dit is de nacht. Waar we dus praten over het vroegtijdig school schoolverlaten. Kent u iemand uit uw omgeving of heeft u zelf uh, school verlaten? En als u terug uh, wil en kan kijken, wat is het effect geweest? Heeft is is het voor u goed geweest? Geweest? Is het een, een goede keuze geweest die u gemaakt heeft? Of zegt u van, nou, het is, ik had toch die ene opleiding moeten afmaken... want dat had me toch uiteindelijk iets verder gebracht... of had het makkelijker geweest in het maken van keuzes? Bel toen naar Radio 1. Het telefoonnummer is 0800-1121. 0800-1121. Of u kunt ook mailen naar nacht.eo.nl. Some folks lives as a breeze. Through a summer night Heading for a sunny day But most folks' lives Oh, they stumble Lord, they fall Through no fault. Folks never catch their stars. And here I am, Lord, I'm knocking at your place of business. I know I ain't got no business here. could be trusted 1975, Paul Simon, Some Folk's Lives Roll Easy. En bij de een gaat het heel makkelijk, inderdaad. Die doorloopt de school met, uh, met, met verven en haalt goede cijfers. En bij de ander gaat het wat, uh, wat moeilijker. Aan de telefoon heb ik uh, Rick. Goeienacht. Goeienacht. Rick, uh, je wilde ook reageren op de uitzending. Je hebt, een, uh, ja. zoals je net kort al even tegen mij vertelde, een, een, een toch wel lastige schoolperiode gehad. Ja. Waar, waar, heeft ja. Dat, uh, waar had dat mee te maken? Een beetje uh... ah, privé ging het niet zo lekker, we hebben twaalf door de kinderbescherming uit huis gezet en zo, en, uh... nou ja. ja. dat is wel heftig om dat op zo'n jonge leeftijd mee te maken. Ja. Dat, ja. Ja. Maar Almedel is toch wel goed gekomen. Alleen uh, veel concentratieproblemen, gewoon onder de les gewoon lekker licht slapen en zo. Altijd. Je ging, je ging altijd even een dutje doen. Kan het dan omdat je s'nachts uh, een, een soort nachtleven leidde... waardoor je s'ochtends uh, of overdag niet wakker uh, kon zijn? Nee, nee, nee, nee. Nee, dat niet. Het was, uh, het was gewoon... Uh, uh, geen, in, geen interesse? Uh, ja. Ja, gewoon... Het, het wilde gewoon niet. Op school was het, uh, ja... Ik zat alleen maar een beetje te, te oude hoeren. En uh, ja... En had dat dan met de privé-situatie te maken dat je dan uit huis was geplaatst? Of was het ook echt gewoon de lesstof die je kreeg? De manier waarop het gebracht werd? Uh, ik denk alles een beetje bij elkaar. Ja. Dat het, uh, ik wilde graag uh, ja, wat met mijn handen doen. En niet, uh, niet zo uh, in de schoolbanken zitten. Meestal rond een uurtje of tien had ik het allemaal wel, wel weer gezien. En dan uh, ja, een beetje spijbelen en... Uh, wat leukere dingen doen. Ja, maar wat, wat had je dan willen doen met je handen toen de tijd? Uh, nou, dat wist ik zelf nog niet. Maar als het maar weg was tussen die vier muren, gewoon iets anders? Ja, gewoon iets anders. Ja. Dus toen uh, in de derde klas geloof ik dat je, dat je dan uh, mocht gaan kiezen van uh, hoe of wat wat je wilde gaan doen. Want ik zat op het laagste het laagste. Mm -hmm. Dus uh, toen heb ik de metaal gekozen. En toen. Uh, nou ja. Daar toen. Uh, in de vierde klas. Toen, uh, toen werd het helemaal erg met mij. En toen zeg ik. Nou, laat mij maar uh, drie dagen in de week werken. En dan ga ik wel. Uh, kom ik wel twee dagen in de school. Ja. En, en hoe, ging, hoe ging school daarmee om? Begrepen die die situatie? Of hadden ze zoiets van. nou ja, je moet het toch gewoon even afmaken, Rick, Dat is toch het beste voor je? Nee, die, uh, die vonden we prima, want dan waren ze in ieder geval van mij af. <laughs> in zoverre. Hm. Want... En ik vond het ook, maar beter ook, want... ...dan uh, kon ik in ieder geval wat, uh, wat met mijn handen doen. En dan viel ik ook niet in slaap uh, onder de les. Ja. En er geen spijt gehad van de, van de keuze die je toen maakte? Nee. Nee. Helemaal niet. Ik, uh, ik heb wel examen gedaan... Maar als uh, nou je ja, twee dagen in de week naar school gaat, dan mis je, mis je al. Uh, ja, nou ja, sowieso drie dagen. Want, want even voor mijn beeld dan, je ging uh, aan het einde van, van de rit ging je dus van school af en dan ging je dus een aantal dagen ging je werken. Ja, Op mijn vijftiende jaar werd niet betaald, maar de school die vond dat uh, vond, vond het prima. Die, uh, ja. Dus je koos toen zelf een soort voor werk-leren combinatie. Maar daarbij kwam dat ik, dat ik wel examen had gedaan, maar uh, natuurlijk niet heb gehaald omdat ik zoveel uh, miste elke keer weer, ja, ja. Dat, het, uh, dat je dat uh, dan gewoon niet, uh, niet redt. Ja. En, en, en wat, wat ben je uiteindelijk uh, geworden, Rick? Waar ben, je, ben je in ah. de metaal gebleven? Oh, zeg maar alsjeblieft. En wat, uh, wat, ver, wat, wat vervoer je tegenwoordig? Uh, op dit moment uh, vervoer ik alleen maar broodkrappen. Nou ja, dat is ook heel, bela heel belangrijk werk. Ik bedoel, dat moet wel gebeuren. Als jij er niet was, Rick, dan. Uh, hadden de mensen ja. in een bepaald deel van Nederland morgen geen eten. Dat kan, maar zo, ja. ja. Maar ja, uh, als je kijkt wat er allemaal wordt weggegooid, dan uh, schrik je ook van. Ja, dat, dat, nee. geloof, dat geloof ik vast. Hey, maar Rik, je, dus, je hebt dus een nou, lastige periode gewoon gehad, die tijd. Dat dus ja. was, was niet je mooiste periode, denk ik, de school, schooltijd. Nou ja, ik heb altijd wel uh, behoorlijk schrik gehad met uh, kameraden en zo. Uh. Dat was, dat was het punt niet, maar het, de, de les en zo, dat was. Uh, ja. Je niet kunnen concentreren en uh, weet je wel. Ja. Maar ja. Dan en, en, ja, en, en, word, word je op een gegeven moment moe van jezelf. Ja. En heb je dat nou, nu maar, nog steeds? Heb je dat nu nog steeds, dat je last hebt van concentratie? Of heeft dat echt toen te maken gehad met de situatie? Nee, ik heb het nog steeds. Maar direct tegenwoordig, eh, krijg ik tegenwoordig heb je daar uh, pillen voor, hè? Die dat weer uh, een beetje. Uh, Oh ja. horizontaal trekken, laten we zeggen. Ja, en, en dat helpt ook echt voor jou? Ja. Oké. In ieder En dan, dan nog even een vraag, dan toch een privévraag. Je, je moet maar zelf kijken of je het wil beantwoorden. Waar woonde je die tijd dan, toen je uit huis geplaatst bent? Toen je toch nog naar school ging? Uh, ik woonde in uh, omgeving Apeldoorn. Maar bij wie woonde je toen? Woonde je bij een instelling of woonde je bij een familielid thuis? Bij een, bij een, in een pleeggezin woonde okay. ik. Ja. En toen. Uh, maar dat ging op zich wel goed. Die woonde op een boerderij en dat, uh, dat was uh, prima voor mij. Want ik kon, ik kon daar gewoon lekker mijn ei kwijt. Een beetje, be beetje werken, een beetje stallen uitmesten. Dat vond ik altijd wel leuk. Maar op school uh, dan ging het weer, uh, weer niet, hè. Ja. Gewoon lekker bezig zijn. Gewoon met je handen gewoon, in de buitenlucht. Ja. En, als, uh, en als je werk wil hebben, als je werken wil, dan is er altijd werk. Ja. Wat je maar doet. Ja. En heb je, heb je dan nu, nu je hebt natuurlijk een, een, een, denk een mooie baan op de vrachtwagen. Ik neem aan dat je ja. daarvan geniet. Heb je dan ook nog andere dromen verder in het leven? Dat je denkt van, ja, dat zou ik eigenlijk ook nog heel graag willen doen. En misschien moet ik daar ooit een opleiding voor, voor gaan volgen? Nee, ik zit eigenlijk wel prima zo. Je zit gewoon lekker achter de tuur, heerlijk. Ja. Niets aan veranderen. Ja. ja, het heeft wel lang geduurd, maar uiteindelijk, als je wat wil, dan krijg je het toch wel voor elkaar. Ja. Diploma of niet, maar je kan wel ergens komen als je uh, de juiste inzet ja, toont. Ja, dan doe je er maar een jaartje langer over, uh, om het weer recht te trekken. Ja. Rick, ik wil je bedanken voor je telefoontje en ik uh, wens je nog een goede nacht. Werk ze nog. Dankjewel, ja ik ben bijna klaar. Nog een, uh, ik denk nog een uh, anderhalf uur en dan uh, is het gebeurd. Oké. Okay. Hé, hey, nacht nog en bedankt voor het bellen. Ja, graag gedaan. Dag ik. Hoi. En u kunt meepraten uh, over dit onderwerp. Het vroegtijdig school verlaten. Kent u iemand uit uw omgeving? En, uh, of heeft u er zelf mee te maken gehad? En wat is het effect geweest? Positief of negatief? En heeft u ook misschien uh, ja, ervaring dat hoe, het, hoe het te bestrijden is? Om het zo maar te zeggen. Heeft u uh, meegemaakt dat uh, de school uh, allemaal alternatieve programma's ging opstarten. Om toch misschien uw kind of uzelf uh, de school af te laten maken. De laatste maanden toch eventjes uh, ja, door te laten zetten. Over de streep te trekken. Om toch dat ene papier. Binnen te halen. 0800 112 dat is het telefoonnummer van Radio 1. En er mag een plaat ingestart worden. Haggerias 6. Like a lot Van de Asset in Dit is de Nacht. Aan de telefoon heb ik Tony, nacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit te luisteren naar de uitzending en je wilde ook reageren op het onderwerp. Het vroegtijdig school verlaten. Ja, vroegtijdig school verlaten. Daar nou, heb ik geen spijt van. Absoluut niet. En hoe oud was je toen jij uh, school verliet? Ik was uh, 16 en uh, ik moest nog uh, drie of vier maanden voor het examen van school... Zo, dat... En uh, ik had het wel gehaald, want ik uh, dat had ik uh, zeker gehaald, maar ik, uh, ik wist zeker dat, het, dat dat toch niet mijn, uh, mijn, mijn roets was. Maar ja, ik had er gekozen, want ik had er met de pet naar gegooid. Ja. En toen ben ik bij de metaal uh, geraakt. Maar, uh, maar, dacht... maar, maar Tony, wacht, wacht even hoor. Drie maanden voor de eindstreep. Ja, drie maanden. Ja, ja drie maanden voor de eindstreep. Ja. Jongen jongen, jongen, denk je daar nog niet eens aan terug van dat je da dat je nog eventjes moest blijven zitten? Die drie maandjes. Ja, ja. Ik, uh, ik koos ervoor, want ik, uh, ik werkte na, de, na school altijd in de vis, want alles is bij ons vis en ik verdiende ja, lekker geld. En ik heb, uh, ik heb gekozen voor het geld, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, daar heb ik tot op de dag van vandaag, want ik ben nu uh, 42, ik ben met mijn 16, jaar al altijd in de vis gewerkt. Ja. Altijd, altijd dag en nacht in de vis gedaan. En, ik heb er geen spijt van, ik heb er mijn toekomst mee kunnen opbouwen, dat zit er gerust nog wel in. Mijn zoon werkt bij ons, ik, ik zie daar heel veel toekomstperspectief in zitten. Ja, maar dat ja. examen, eh, ik heb gezien, en alle jongens die bij mij in de klas zaten, waar metaal heb ik gedaan. Of alles wat met metaal is kapot gegaan, nou ja, die jongens in die cao, en die, die, die, die, die, die, die cao van met de metaal is gewoon heel, heel slecht. Of uh, qua automonteur of wat dan ook. Ik, ik zie het aan, uh, aan, aan de financiën. Dat is te lager leggen. Mm -hmm. Kijk, wij wij kunnen een, een extra uurtje maken. En ik begrijp dat wel, dat. dat maar at, het is toch wel het onderste regeltje natuurlijk waar het mee te maken heeft dat ja. je nou een papiertje hebt, ja of nee. Ja, precies. Maar dan moet je het ook niet vergeten dat jij wel in een uh, uh, nou om het zo maar te zeggen, in een, in ja, toch in een mooie uh, beroepsgroep zit. Zeg maar. Je konde ook op jonge leeftijd als je voor school uh, ging, dan was er ook gewoon werk in de vis voor jou op dat moment. Nou, kies je voor? Ja, precies. En dat is natuurlijk Kijk, je, je, je, niemand, uh, je, je kiest ervoor om zo'n vijf uur waar je bed af te gaan. Ja, ja, Snap je wat ik bedoel? En het is nou uh, tien nou, uur uh, ga ik ook af, uh, moet ik er ook af? Moet ik ook dat heb ik dan wel opgebouwd. Ik sta niet meer aan een tafel of zo of uh, te fileren. Maar ik bedoel, maar je bent, je, je, je bent er ook gekomen. Je, je hele, hele basis legt in die visindustrie. Ja. En uh, mijn broertje, mijn, mijn broertje die is, heeft uh, goed doorgeleerd. En uh, wij hebben het wel eens vergeleken. Die, is, die heeft een heel mooi leven, die is sportleraar in de gevangenis. Die heeft het helemaal goed voor elkaar. En die, die, die, die. Maar als we het vergelijken, en ik maak 45 of 46 uur, heb ik het precies hetzelfde dat hij wat, wat hij voor de 38 uur heeft. Mm -hmm. Mm -hmm. En, alle... en ik moet misschien een beetje harder ervoor werken. Ja. Maar jullie zijn allebei gelukkig en genieten van het werk. Dat, dat is toch het uh, belangrijkste. Ik, ben, ik werk in de ben Mijn hele leven, mijn vrouw zit ook in de vis. Ik ben van mijn gevoel ben ik multimiljonair. Ik heb uh, vijf heerlijke kinderen. Ik heb een, een, een prachtige uh, kleindochter. Dus ik ben uh, de koning der Rijk. Ja, ja. Nou, dat is toch fantastisch, Tony? Maar, ja, nou, zo, zo is het. Ja, maar even over je zoon dan. Want je zegt, die werkt ook al in de vis. Hoe jong is hij? Hij is nou 16. En ja. hij werkt al vanaf zijn 12 tot zijn 13. En dan loopt hij al bij ons een beetje in de zaak, uh, de schuilen. Ja. Nou ja, die, die, uh, die zit nou op de visserijschool. Die wil graag vrachtwagenchauffeur, vrachtwagenchauffeur worden, want opleiding voor vrachtwagenchauffeur nog voor zijn leeftijd. Dus hij wil die basis willen hebben. Maar die heeft precies hetzelfde als mij. Maar, ja. maar ja, dat zie je er ook in terug. Dat hij ook eigenlijk heel graag wil werken. En dat die school maar denkt van, hmm, dat moet maar. Die, nou ja, hij. hij, hij ja. Uit zo... Alles, ik bekijk ik het zo. Ik heb, ik, heb, ik heb twee jongens. En mijn, ik heb er eentje van 14 die is helemaal gek van voetballen. Ja. En ik zal niet zeggen dat hij lui is, maar die moet je echt aansporen. Ja, ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En, uh, die heeft anderen, die zit het liefst de hele dag aan de Playstation. En die andere van mij, die, die, die zit het liefst in de vis uh, lekker smerig en, uh, en, en een, beetje, een beetje scharrel allemaal. En dat vindt ik prachtig. Dat is hun leven. Zo gauw mogelijk uit school daar naartoe, die, daar zie ik heel veel van mezelf in. Maar, maar, punt twee. Ik zeg ook tegen hem, jongen, je moet een diploma halen, want je leeft in een hele andere tijd ja precies het is, het, ja. Is, het, is, het, is, het is geen 20 jaar of 25 jaar geleden ja. dat je denkt, nou ja, de, je basis, uh, je, dit bevalt me niet. Ik rol op, en ga naar de beurman, maar zo was het bij ons altijd. Ja. Maar dan kon je 50 euro meer verdienen en dan ging je naar de beurman. En, en dat, dat is afgelopen. Die tijd is anders, ja, precies. Dus jij geeft hem dat nu wel mee, van dat het wel het belang van die opleiding, dat hij dat wel moet gaan doen nu? Ja, natuurlijk, want hij wil die vrachtwagenpapieren ik hebben. Ik heb op latere leeftijd, omdat ik ook voor, de, voor, voor het, dit beroep, ook mijn vrachtwagenpapieren moest halen. Dat heb ik met mijn deppers gehaald. Ja. Ik ben met vlag en wimpel geslaagd. Ja, ja. Maar ik, ik, ik kon heel goed leren. Maar ja, ik verrekte er gewoon, want ik koos gewoon voor het geld. Ja. En ik heb er tot echt water, tot Op de dag van vandaag heb ik er geen spijt van. Nee, het... ik, weet dat, ik weet dat ik in de, in de vis... En wat ik doe voor, uh, voor, voor werk, dat ik daar 100% daarvoor inzet en ik weet dat ik daar 100% ook verstand van heb. Niet om, uh, niet, niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik heb er wel wat ervaring mee. En uh, ik heb een hele goede baas, baasen, ik heb er twee, want ik werk ook nog op de markt met uh, mijn verkopen. Dus ik, ik heb een heel goed leven voor mezelf. Ja. Je wat ik en ik heb waar, diploma of geen diploma. Als ik nou, al, al had ik nou diploma had, of had neem of wat er vroeger ook was. Dan was je nog had de vis ik, in Dan Had ik hetzelfde werk gedaan. Ja, precies. En dan, dan had je die opleiding wel eventjes gewoon als noodzakelijk kwaad gezien. Het moet eventjes gebeuren, maar daarna gaan we de vis in. Dat was, vroeger was dat niet zo. Nee, ja. Kijk, nou moet je naar school tot je 18 of uh, of wat dan ook, je moet zorgen dat je een VBO-diploma hebt. Nou ja, CBO diploma allemaal hartstikke leuk naden. Het is basis, maar je hebt geen idee. Sorry dat ik het zeg. Ja, maar het, het, het geeft wel een basis voor toch wel een beetje richting aan de, aan de, de toekomst, Tony. Het is, het is nooit, ja, het is nooit ik, weggegooid. Ik ben het met je eens, maar ik heb ook een basis in het leger gehad. Ik heb in, in, in dienst gezeten. Daar heb ik ook een hele goede basis. Daar heb ik ook heel veel geleerd. Daar heb ik ook mijn rijbewijs gehaald. En daar heb ik ook een heleboel normen en waarden geleerd. Ja dat, is zo, dat maar, ja, dat is zo. Maar goed, de tijd is natuurlijk nu anders. dienst is er zeg maar, niet meer dat je er ver, ver, verplicht in moet. Dus, uh, dan, dan, en zo is het. dan moet je toch met een vmbo-opleiding of wat voor opleiding je dan ook... dan moet je toch uh, de nodige basisdingen leren. Of je het leuk vindt ja, of niet. Ja, nou ja. ja. Ben, ben, ben ik volkomen ben ik 100 procent met je eens. Ja. Dat is, dat, maar dat is een andere tijd. Nou. Dat is het, dat is het, uh, het, uh, het probleem. Ja, en, en zeg je zoon, vraagt hij dan wel eens ook van... joh, pa, hoe heb jij dat nou eigenlijk gedaan? Hoe ging dat bij jou vroeger? Ja, nou ja, dat, dat vraagt dat hij. Vraag maar hij weet dat hij die basis moet halen. Kijk, ja, ja. Uh, wij hebben die chauffeursdiploma chauffeurs uh, hebben wij allemaal gehaald. En dat, dat, uh, dat, ik ben met vlag en wimpel geslaagd, maar nu moet je, heb je die herhalingscursus. Mm -hmm. ja? Nou, je mag het rustig weten, ik moet binnenkort uh, moet ik voor zo'n voor, voor zo cursus uh, van de zaken, hebben we de brieven gekregen. Nou, uh, dan moet ik er weer flink eventjes aan trekken. Ja, en dat is een spannend moment. Eventjes zweten. Ja. ja dan, dat... dan kan ik wel weer de boeken in moeten. Dan, uh, dat, dat, daar zie ik ook wel een klein beetje tegen op. Ja, dat kan me ik me voorstellen. Als ik me ervoor zet, dan haal ik het wel, dan heb ik, ik heb daar geen probleem mee. Nee. Maar het is net als ik zeg, het is nou een andere tijd en je hebt je, je, je, je werk en je hebt je, waar je al als jaren ingeburgerd zit. En ik ben eerlijk, als ik nou iemand zou krijgen en, en uh, hij zegt, nou ja, je kan bij mij komen, je kan bijvoorbeeld op een fabriek of je kan daar op kantoor en je kan 200 euro in de maand meer krijgen, Dan, dan zeg ik, nou vriend, ik dacht het niet, want ik heb het hartstikke goed voor gedaan. Ik heb het altijd zo kunnen redden, het is mij wel goed. Ja. Nou, mooi om te horen dat je zo'n zo gelukkig mens bent, Tony. Hé, hey, uh, ik heb nog even wat anders. Wij hebben altijd als, uh, chauffeurs uh, onder elkaar, tenminste uh, vrienden van de, de, de visserijers, zeg maar. Ja, je gaat er geen we elkaar. Dan zeggen ze, ja, we horen elkaar wel. He. Ik wou uh, de jongens van de, de koeier en de, de vooruit en uh, de gruiter. wou ik even de groeten doen. Dan weten ze dat ook. een ik heb mijn brood zeggen, ze, we hebben je gehoord. Precies, bij deze. Maar dan wil ik ook nog even die toeter van je horen, als je nu toch zo bezig bent in vrachtwagentermen. Eh... Uh, dat is een heel kleintje. Nou, laat me eens horen. Nou, heel kleintje. Heel ja, laat maar toch. Ik heb hem gehoord. Ik maar toch ervoor. Dat geeft niet hoor, Tony. Ik okay, vond het leuk je gesproken te hebben. Jo, bedankt. Berg werk, werk ze nog, oi. Hoi. En ik ga naar uh, Jan. Hey, goeienacht. Hé, goeienacht. Jan, jij zat te luisteren en uh, ik sprak je net even kort... en toen zei je, ja, het lijkt wel of het over mij gaat in deze uitzending. Ja, ja precies. <laughs> ik zette de radio aan. Ik dacht, oh, ze hebben een programma over mij gemaakt. <laughs> ja. ja. En, en, en, en, en, en wat, wat, wat valt je erin op? Wat, wat herken je erin? Uh, nou, ik herken in alle sprekers tot nu toe wel een klein beetje ook van mezelf. Want de ene heeft wat succes, de andere heeft wat minder succes. En, ja, ik ben met mijn achttiende van school afgegaan. En mijn vader heeft al tegen me gezegd, je mag op mijn kosten leren, maar als je thuis komt te zitten, dan is het werken. En dat heb ik tot nu toe altijd nog gedaan. Maar... Ben op, op een gegeven moment ben ik me af gaan vragen van waar is het toch fout gegaan met mij. Want ja, veel relaties, problemen, uh, uh, veel veranderen van werk. En uh, toen ben ik eens teruggegaan naar het moment dat ik van school af ben gegaan. En uh, dat, heb ik, uh, dat heb ik op vier gezet. Ja, maar wat, wat, wat voor uh, opleiding heb je gevolgd op school? Nou, ik heb zes jaar gedaan over mijn MAVO. En toen ben ik naar de HAVO gegaan. Dat noemden ze toen HAVO-top. Dat was een school waar het alleen HAVO-4 en HAVO-5 waren. Dan zat ik in HAVO-4 en daar zei op een gegeven moment de leraar geschiedenis. Ik weet de naam niet meer, maar ik weet ook precies wat hij zei. Hij zei, niet iedereen is geschikt om de HAVO te halen. Toen heb ik mijn boeken bij elkaar gepakt. Die heb ik in de stad bij een boekhandel heb ik die verkocht. En daar heb ik een tweedehands auto voor gekocht. En toen ben ik naar een uitzendbureau gereden. Ja, naar diverse uitzendbureau. Ik heb overal inlaat het schrijven. En voordat ik klaar was, op het einde van de dag, had ik werk. En uh, tot op de dag van vandaag heb ik nog altijd werk gehad, nooit geen uitkering genoten. En uh, daar ben ik op zich best wel trots op, maar ja, ik had het toch wel op een of andere manier toch wel liever anders gehad. Want ja, uh, ik, maar... ben, uh, ik ben nog steeds heel erg onrustig, laat ik het zo zeggen. Ja, maar, want het papiertje heb je wel gehaald, dus je hebt het wel echt afgemaakt. Mijn MAVO heb ik wel gehaald, maar mijn HAVO niet. Nee, nee. nee dus het is ja. precies. Dus jij hebt wel een basisopleiding genoten, dus jij valt ja, ja. eigenlijk niet, niet onder de, de vroege schoolverlaters. In principe niet, maar ja, ik had, ik had beter door kunnen leren, want uh, ja... De mogelijkheden toen waren natuurlijk heel groot en het werk lag voor het oprapen. Dus, uh, en, en, ja, mijn mijn capaciteiten op school waren dusdanig laag, laag en mijn, mijn, mijn, ja, mijn huiswerk leed altijd onder, het, onder, onder mijn hobby's. En, uh, en wat, ja, was, wat was jouw hobby toen de tijd? ja Mijn hobby was vreselijk veel muziek maken en ik dacht dat ik het daarin zou kunnen maken met muziek. Maar ja, ik ben zo'n autodidact-drummertje uh, van huis uit en dat ben ik nog steeds. Mm -hmm. Ik heb me uiteindelijk ook nog een klein beetje gitaar en piano aangeleerd. Maar uh, ja, dat kun je toch niet meer maken. Je moet toch om in de muziek te doen, moet je toch noten kunnen lezen. En uh, ja, daar word ik te beroerd voor, hè. Want huiswerk maken en studeren, ja, dat zat op mij niet in. Nee, nee. Maar ja, goed, je, je weet het, er zijn nog steeds muzikanten. Maar goed, dat is ook van een andere generatie misschien, die gewoon zonder noten lezen heel ver zijn gekomen. Ja, klopt, klopt. Maar daar moet je geluk in hebben, hè. Ja. Kijk, uh, ja. uh, niet, niet, niet, niet, niet iedere krantenjongen wordt een krant een magnaat, hè? Nee, dat is ook zo. Kijk, op zich uh, vind ik dat ik een aardig riedeltje kan spelen, maar uh, ja, echt de, de kosten mee verdienen. Ik heb nooit geluk gehad uh, dat ik op dek ben geworden of ik heb nooit geluk gehad dat ik ergens iets bereikt heb, omdat ik altijd toch heb moeten werken en uh, met relaties en noem maar op. Dus ja, goed, ik kan zeggen van ik ben op zich niet, niet daar ongelukkiger door geworden, maar. Dus, uh, ja, ik, had, ik had graag muzikant geworden, of misschien nog wel een, een ander beroep. En uiteindelijk uh, ben ik op de vrachtwagen terecht gekomen waar ik uh, overigens op dit moment met heel veel plezier uh, werk. Ja. Hey, en, maar nogmaals, uh, nou, ik heb op papier gezet en uh, ik heb het soort van werktitel meegegeven van uh, rennen voor je leven. Want uh, ik ben constant maar bezig van, van, met mezelf van ja, wanneer begint mijn leven, hè? wanneer kan ik gaan genieten. Ja precies, maar is dat dan ook een soort continue onrust die in jou zit? Die je ja. iedere keer weer van jou verwacht en van jou verlangt van oké okay, ik moet nu dit gaan doen, ik moet nu dit ja. en nu dit. En... Dat maakt jou onrustig? Ja, al nee, moet, kijk... Uh... Soms dan is het van uh, een relatie die, die stuk loopt. Uh, ja, waar, waar zit het? Hè? Van Twee vechten, twee schulden. Of waar, waar, waar zit de knik? Waar, waar, waar zit het probleem? Ja, een relatie uh, stopt. Uh, werk veranderen. Uh, ander werk, uh, andere vrachtwagen. Uh, baas gaat failliet. Uh, proberen zelfstandig uh, chauffeur te worden. ZZP'er, uh, noem maar op. Alles geprobeerd. Maar uiteindelijk toch overal weer op stuk gelopen. Op bepaalde dingen. Op bureaucratie en op... op, op ja, uh, en nou uiteindelijk heb ik drie jaar geleden heb ik een baas gevonden, die is tien jaar jonger dan ik. En die, uh, die ziet mijn kwaliteiten als chauffeur. En uh, die heeft op een gegeven moment gezegd van nou, uh, ik wil jou niet kwijt. En uh, wij gaan er iets moois van maken. En, uh, ja, dat is uh, waar ik eigenlijk op dit moment eigenlijk een beetje op, op, op drijf. Dat is uh, de complimenten. Ja, de complimenten gewoon het, het, het feit dat hij die, dat die mij het vertrouwen heeft ja. gegeven om dit werk te mogen dat doen. En een baas die ja, jou echt waardeert, zoals je bent? Ja, ja. ja, die mij waardeert. En ook gewoon financieel zegt: van uh, ik probeer het, het onderste uit de kan voor je te halen. En, uh, ja, en ook qua werk, ik, uh, ik, uh, ik ben een, een nachtrijder puur sang en uh, hij heeft dit, dit werk uh, op een gegeven moment gekregen en heeft mij gegund en uh, ja, ik doe het met heel veel plezier. Ja, ja. want waarom ben jij een nachtrijder? Ja, omdat ik, uh, ja dat klinkt heel, heel, heel raar, maar sinds dat ik de, de, de, de mensen heb leren kennen ben ik van de dieren gaan houden en uh, ik vind het overdag veel te druk. Ik, uh, ik vind de rust van de nacht prima. Ja. Ik zit s'avonds in de staartje van de avondspits en, en s'nachts heb ik de weg vaak helemaal voor mezelf alleen en dat vind ik uh, geweldig. Precies. Dan hey. kom ik s'morgens thuis en dan laat ik de hondjes uit en dan doe ik wat boodschapjes en dan uh, ga ik uh, tegen de middag ga ik, uh, naar bed en ga ik slapen en dan s'avonds kom ik uit en dan uh, begint mijn, mijn, mijn riedel weer van vooraf aan. Ja. Ja. Hey, en Jan, ja. waarom ben je dan een boek aan het schrijven over je leven? Is dat voor jezelf een soort autobiografisch dat je ja. denkt van ik heb het nee. dan op papier staan? Of... Nee, ik, uh, het is gewoon puur van... Uh, ja, om te kijken van, ja, waar, is, waar, waar, waar had ik een ander spoor kunnen kiezen? Waar is het, ik zal niet het is fout is een groot woord, maar waar is het misgegaan? Ja. He, van, wat had er eventueel anders gekund, wat had er beter gekund. Het is ook een vorm van, van uh, de hand in eigen boezem steken. Met, uh, met betrekking tot de relatieproblemen die ik gehad heb. Het is ook een, een soort van hand in eigen boezem steken met het, het feit van dat ik nogal links en rechts wat basen versleten heb. En uh, ja, gewoon om te kijken van uh, wie, wie ben ik en uh, wat doe ik eigenlijk hier. Rennen. Ja, dat, dat is eigenlijk hetgeen waar ik uh, na het jagen ben op dit moment. Ja. En daarom ik, het ook, ik, ik noem het ook rennen voor je leven. Dus, uh... ja, het is ook een soort therapie. Het is echt voor jezelf. Uh, ja, ja, ja, goed. Ja. Als, je, als je dat zo wilt benoemen, ja, dan mag het. Ik, ik voel me niet, niet echt uh, uh, dusdanig zwak dat ik therapie nodig heb. Nee, maar maar ik het bedoel is om mezelf wel het ja, soort van Het is van van jou, om jou ja. te helpen. Om inderdaad op te zoeken. Van, hè, welke welke ja. wegen heb ik bewandeld en waarom heb ik die keuzes gemaakt? Ja, ja precies. Kijk, wat je vaak ziet, als je mensen op zijn tekort komen gewijs, en daarvoor werk ik niet graag overdag, want dan kom je met al dat soort mensen in de aanraking, als je mensen op zijn tekort komen gewijst, dan, dan verklaren ze je vaak meteen de oorlog. Hè? Terwijl dat ze dan misschien ook eventjes in hun eigen. Uh, gelederen kunnen kijken van, waar zit het bij mij fout, hè? terwijl dat ik vaak altijd bij mezelf de fout ga zoeken. En ik ben vaak ook zo van, uh, oh ja, ja, goed dan zal het wel aan mij liggen, weet je wel, of ik verander wel voor, voor, voor jullie. En ja, uiteindelijk heb ik zoiets van, ja dat is niet altijd nodig en, uh, en uh, daarom ben ik ook gewoon aan het zoeken geweest naar mezelf en uh, ja, ik ben er denk ik vrij aardig in, in, in geslaagd, alleen ja, uh, ik de, ben nog steeds ja. zoekende. Ja. Maar volgens mij je, heb je al heel wat stappen gemaakt, als ik het zo hoor. Ik ben, uh, ja, ik ben heel ver gekomen, ja, ja, dat moet ja. ik zeggen. Ja, nou, ja, om dat, ik dat... niet in details te trainen. Nee, precies. Maar ik vind het wel knap. Het ja. is toch wel goed om het, om het dan zo op deze manier voor jou te doen. Dit werkt wel. Het, het werkt wel. En uh, ik zeg al, van, ik draai redelijk mee in de maatschappij. Maar zet mij niet overdag uh, op de weg. Want dan word ik, dan word ik stapelgek. Dan ja. word ik echt stapelgek. Ja, maar daarom is het ook heerlijk dat jij nu gewoon lekker zo'n nachtrijden mag en kan zijn. Ja, ja, ja, ja, super. Echt super. Ik heb het mooiste werk van de wereld. En ik word er nog uh, redelijk beloond ook nog. Dus uh, wat dat betreft uh, geeft het mij ook weer een bepaalde vrijheid... van uh, eventueel een keer een weekendje weg of ja, op precies. vakantie... of, of ja, een keer uh, iets aan mijn huis kan laten doen en zo, weet je wel. Dat, dat, zijn, dat zijn leuke dingen. Jan, geniet er lekker van. En heel veel succes met je boek. En bedankt voor het bellen. Dank je wel. En een goede nacht nog. Dank je wel. Hetzelfde. En tot zover het onderwerp over het vroegtijdig schoolverlaten. Mooie verhalen gehoord. Dank voor het bellen. En dit uur gaan we eruit met Beverly Craven en Promise Me. Volgt uur veel muziek, onder andere dan ook de Radio 1 Week CD. En die is van Bertolf. You light up But it was still last night You look like you're in another world